Arrestaties in grote steden. 50 jacht nieuws, ANB. De politie heeft tientallen mensen aangehouden rond een jaarwisseling in de grote steden. In Amsterdam werden mensen aangehouden die vuurwerk afstaken terwijl dat verboden was. In West werd vuurwerk naar de politie gegooid. Ook in Rotterdam tientallen arrestaties. De ME moest een groep jongeren uit elkaar drijven omdat ze zwaar vuurwerk afstaken. In Den Haag moest de politie ook op meerdere plekken ingrijpen. Het is nog niet bekend hoeveel mensen daar zijn aangehouden. De ziekenhuizen hebben het druk. Het oogziekenhuis in Rotterdam kreeg in de eerste uren van het nieuwe jaar 12 mensen binnen. Terug bij af, zei een oogarts daarover. De afdeling brandwonden van het Rotterdamse Maastadziekenhuis kreeg vier patiënten binnen. En ook de ziekenhuizen in Den Haag hadden het druk, met oogletsel en gehoorschade. In Den Haag stonden honderden mensen rond middernacht voor niets te wachten bij de Hofvijver, meldt Omroep West... Ze hadden een vuurwerkshow verwacht, maar die was een dag eerder al afgelast door de gemeente vanwege de voorspelde harde wind. Ook in veel andere gemeenten gingen de vuurwerkshows niet door. Door de wind zou het te gevaarlijk zijn. Ook in andere Europese steden werd het nieuwe jaar ingeluid. Op foto's en video's is te zien dat er grote groepen mensen buiten stonden bij de Brandenburger Tor in Berlijn en op de Champs-Élysées in Parijs. Ook in de Belgische steden Brussel, Antwerpen en Leuven was het druk. De politie sloot daar enkele toegangswegen af... om te voorkomen dat het te druk zou worden. En het 538weer van Weer.nl? In de kustgebieden is kans op regen en waait het stevig. Landinwaarts is het droger en rustiger. Komende dag is het bewolkt met soms regen... en weer heel zacht 11 tot 15 graden. En kijk voor meer over het weer op Weer.nl. We wensen je het allerbeste voor 2023... Ik Ik ben niet tevreden. Ik ben niet tevreden. Ik ben niet tevreden. Ik ben niet tevreden. Ik ben Ik ben niet tevreden. Ik ben niet tevreden. Ik ben niet tevreden. Ik ben niet tevreden. Ik ben niet tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben tevreden. Ik ben Ik ben tevreden. Ik ben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 En ik zie geen. Maar ik noemde ik Oh Dios, cuando más me divertía yo empezaba a vacilar. No sé de dónde... Zonder jou kan het niet verder. Nee, ik denk dat De zuster die komt dichterbij. Dit moet een delerium zijn. Van die zuster. Replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't. De beste dag om een frisse neus te halen. Ja, helemaal in een lekkere warme jas. Te gek is die. Waar heb je hem vandaan? Uit de winterseel bij Zalando natuurlijk. Bespaar nu toch wel 50% op wintermode, streetwear, beauty en meer... in de winterseel bij Zalando. Radio is 5, 3, 538. Tientallen arrestaties in oudejaarsnacht. 538 Nieuws ANB. De politie heeft rond de jaarwisseling in de grote steden tientallen mensen aangehouden. In Amsterdam werd vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht en werd vuurwerk naar de politie gegooid. In Rotterdam moest de ME een groep jongeren uit elkaar drijven omdat ze zwaar vuurwerk afstaken. Ook in Den Haag kwam de ME in actie. De ziekenhuizen hadden het druk. Het hoogziekenhuis in Rotterdam kreeg in de eerste uren van het nieuwe jaar twaalf mensen binnen. Het was er weer net zo druk als voor corona. De afdeling brandwonden van het Rotterdamse Maastadziekenhuis... kreeg vier patiënten binnen. Ook de ziekenhuizen in Den Haag hadden het druk. In Vegel heeft vannacht een grote brand gewoed... in een monumentaal bijgebouw van de Sint Lambertuskerk. Het pand, dat gebruikt werd als moskee, is volledig verwoest. Doordat de wind de andere kant op stond, is de kerk zelf onbeschadigd gebleven. Niemand raakte gewond. En in Den Haag stonden honderden mensen rond middernacht... voor niets te wachten bij de Hofvijver, meldt Omroep West. Ze hadden een vuurwerkshow verwacht... maar die was een dag eerder al door de gemeente afgelast... vanwege de voorspelde harde wind. Het 538 Weer door Weer.nl. Bewolkt vandaag en vooral in de middag regent het op de meeste plekken. Met maximaal tussen 10 en 15 graden is het zeer zacht. De komende dagen blijft het wisselvallig. En voor meer weer ga je naar Weer.nl.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 Nou, Os versos só para ti. God. Get a hotel, never bring them to the house. God. If you're better off that way, maybe all that I can say. If you're gonna do your thing, then don't come back to me. Five, three, we used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. Where well, we'd make believe and with all of our dreams we. voice deep inside us is trying to remind us Do we?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 Dat is het om fietsen waard. Dus we zien je snel bij Dirk. Op Dirk kun je rekenen. Wat ik vandaag toch heb meegemaakt? Ik kwam in actie om de natuur te helpen. Ik werd achtervolgd door woeste wolken. En daarna beland ik in een tijdmachine. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu de tijdmachine van Thomas van Ginsven en Rutger Vink. Of kies uit meer dan een miljoen andere verhalen. Vanaf slechts 9,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bolcom slash Kobo Plus. Nu bij Dirk. André Lons special, shampoo of conditioner voor mij 199. Lekker was toch nooit zo. Lekker was toch nooit zo. Lekker was toch nooit zo. Mm. Vega, Fales. lekker was toch nooit zo Vega. Jouw hits, hoor je al 538? In Lewis. Capri Ponte. Everybody, it's Tom Grennan. Your hits, your 538. Millions of hours, but gone days. Your pictures that keep me away. I was I'm a 90s kid Something I won't forget But feels like a lifetime Working on a miracle Better not be cynical So go 38 8